1 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen aandacht voor de vele bosbranden in Zuid-Europa. In de Nieuws- en Sportquiz, Jacob de Wijze uit Marken. Nu is het NOS Nieuws. Hier is Mark Visser. In Groot-Brittannië zijn twee kopstukken in het afluisterschandaal... bij de krant News of the World officieel aangeklaagd. Het zijn oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks en Andy Coulson... die vroeger perschef van premier Cameron was... en die daarvoor ook nog hoofdredacteur van de News of the World is geweest. De krant luisterde telefoons en voicemails van anderen af... onder meer van een 13-jarig meisje dat later vermoord werd teruggevonden. Brooks en Coulson zijn ook al gehoord door een Britse parlementaire commissie. Zometeen correspondent Arjen van der Horst. In een, ik krijg het bericht dubbel, excuses. Badahari eh, die wil zich vrijwillig gaan melden bij de politie. De wegsporter is nu in het buitenland. Met de regeling wil Hari bij thuiskomst op Schiphol... een scène met veel politie voorkomen. En hij is nu in gesprek met justitie. Badahari die wordt verdacht van betrokkenheid bij twee mishandelingszaken. Hij zou tijdens een dancefeest in de Amsterdamse Arena... iemand in elkaar hebben geslagen. Gisteren deed ook een club-eigenaar in Amsterdam... aangifte tegen Hari wegens mishandeling.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 Kost de bank natuurlijk het nodige. De, de bank moet gesplitst worden, de bank moet uh, een, een hypotheekbank afstoten. Ze hebben inmiddels al de internetspaarbank ING uh, direct in de Verenigde Staten verkocht. Maar zo'n bank is waar, zeg maar, er zijn allemaal stukjes afgeknipt. Dat doet zeer, uh, dat kost mensen, uh, het kost ook.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 De speler van het Cubaanse honkbalteam is sinds zaterdag spoorloos verdwenen. Aletmis Dias vluchtte zaterdagavond uit het hotel in Haarlem... waar zijn team verbleef tijdens de Haarlemse honkbalweek. Sportverslaggever Theo Plachard. De betrokken Cubaan is uh, zaterdagavond na afloop van de halve finale... wel in de bus gestapt, maar uh, is daarna kennelijk uh, uit het hotel uh, vertrokken. Zonder zijn paspoort overigens, want uh, dat moet worden ingeleverd. Die worden bewaard tijdens uh, de honkbalweek. En uh, het moet een voorbereide actie geweest zijn, want anders, uh, anders lukt dat uh, zomaar niet. De Cubaanse pitcher die hoopt waarschijnlijk zijn carrière voor te zetten in de Verenigde Staten. In vier jaar tijd zijn twee van zijn landgenoten ook al gevlucht tijdens de honkbalweek in Nederland. En niet zonder reden, want een van hen die tekende na zijn vlucht een contract van 30 miljoen dollar bij de Cincinnati Reds. Het weer dan zonovergoten en zomers warm. Temperatuur die stijgt tot 28 graden. Maar aan zee kan het nog wat afkoelen door wind van zee. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen volgt opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden aan de kust. Tot plaatselijk 28 in het binnenland. ANWP Verkeersinformatie, twee files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat die tussen Knopendiemen en Muiden twee kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag ook twee kilometer tussen Voorburg en Den Haag Malieveld. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag, een reactie straks op de nieuwste drugsmonitor van het Trimbos Instituut. Maar eerst gaan we naar Londen. Hier zijn Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Want de twee oud-hoofdredacteuren van de Britse tabloid News of the World die worden dus aangeklaagd. Dat is zojuist bekendgemaakt. Voor Andy Colson is het de eerste aanklacht tegen Rebecca Brooks. Liep al een zaak. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat is de aanklacht tegen deze twee hoofdredacteuren? medeplichtigheid aan het afluisteren van 600 mensen. Overigens, niet alleen deze twee zijn aangeklaagd... nog zes andere prominente journalisten... of beter, ex-journalisten van News of the World. Ja, Zij zouden acteurs zoals Jude Law, Brad Pitt, Angelina Jolie... hebben afgeluisterd, popartiesten Paul McCartney, voetballers Wayne Rooney...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 Genomen, plus zes hele grote vuilniszakken met de aantekeningen van de privé-detector... die door News of the World was ingehuurd. Nou, op basis van al dat materiaal denkt justitie genoeg bewijs te hebben om ze te veroordelen. Welke straffen zouden ze kunnen krijgen? Ja, voor het hacken en afluisteren van mobiele telefoons... staat de maximumstraf in het land van twee jaar. Voor Rebecca Brooks, je zei het al, is het overigens uh, nu de tweede aanklacht. Uh, eerder is al aangeklaagd voor de belemmering van de rechtsgang omdat ze het politieonderzoek gesaboteerd zou hebben... ja, eigenlijk is dat veel ernstiger. Daar kun je in theorie zelfs levenslang voor krijgen. Ja. Nou is die Andy Colson een speciale uh, figuur natuurlijk. Hij was hoofdredacteur ja. van de News of the World... moest aftreden uh, na al die schandalen. Uh, hij is ook nog een tijdje woordvoerder van premier Cameron geweest. Uh, die heeft steeds gezegd, ja, iemand verdient ook een tweede kans. Zou die er nog steeds zo over denken? Ja, ik denk het niet. Die zaak is echt als een boemerang naar hem teruggekeerd. Hij heeft heel lang, Cameron, heel lang achter zijn ex-woordvoerder gestaan. Hij heeft hem altijd op zijn woord geloofd dat Colson nergens vanaf is. Wel heeft hij later gezegd, ja, als hij straks schuldig wordt bevonden... ja, dan bied ik mijn nederige excuses aan. Er is natuurlijk geen enkele suggestie dat Cameron zelf op enige wijze... betrokken was bij dat afluisterschandaal. Maar het is duidelijk een deuk in zijn imago. En het is een issue dat hem is blijven achtervolgen. Arjen van der Horst was dat vanuit Londen. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzone. filosoof zei, vandaag is vandaag en morgen is morgen. Maybe tomorrow, maybe tonight. Misschien was het nadat hij dit liedje had gehoord. 1973, Jordi Kaagman en Earth and Fire. De branden in Spanje houden aan en ook in Portugal lijzen ze weer op. Alleen al op het uh, Portugese eiland Madeira... zijn tot nu toe 40 woonhuizen en 70 auto's in vlammen opgegaan. Gert-Jan Nabuurs van het European Forest Institute. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe erg zijn deze uh, branden? Um, nou, de situatie is nog niet zo erg als in uh, 2007. Toen is er in uh, Griekenland enorm veel uh, bos uh, verbrand. Uh, we denken dat het nu uh, de, de totale brand zo'n zo 20.000 hectare ja. is. Hoe, dat... hoe, hoeveel was het toen in Griekenland? Hoeveel hectare is toen uh, verbrand? Dat zat rond de 300.000 hectare. En dat is uh, bijna het hele Nederlandse bos. Ja. Hoe kan het? Ik bedoel, natuurlijk, de hitte lijkt mij, maar hoe kan het dat ieder jaar weer die bosbranden ontstaan in Zuid-Europa? Ja, het heeft ook heel veel te maken met wat we noemen de sociaal-economische situatie. Dus het is vaak aantrekkelijk voor landeigenaren om, als de weersomstandigheden gunstig zijn, onder de fik in te steken. Want dat verandert de situatie en dat maakt het vaak aantrekkelijk om. Om de grond vrij te geven voor bebouwing. en Zeker tot voor een paar jaar terug was dat heel aantrekkelijk in Spanje. En dicht bij de Costa's was het dan veel gemakkelijker om hotels en woonwijken op te richten. Ja, dus mensen proberen daar aan te verdienen. Op die manier bedoelt u? Ja, ja, precies. Ja. Er is ook steeds minder beheer. Hè? Wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, de. Uh... Tot voor misschien 30, 40 jaar geleden was het, een, een, het beheer op het platteland was veel intensiever. De landbouw uh, was kleinschaliger en veel kleine boeren onderhielden het, het bos. En uh, zij onderhielden ook hun, hun akkers en velden intensiever. Ja. Dus dat betekent dat er minder uh, doodhout ligt en minder uh, bladeren op de grond. Dat is allemaal minder uh, geworden. De landbouw trekt zich daar terug uit uh, de gebieden die, uh, die niet geschikt zijn voor landbouw. En dat betekent dat er gewoon heel veel doodhout is en struikgewas. En dat, uh, ja, dat maakt het ook allemaal veel uh, vatbaarder. Ja. Als u zegt mensen proberen aan te verdienen... dan is dat misschien in deze tijden, in de crisis, helemaal zo. Hoe moet dat dan als we kijken naar de toekomst? Hoe moeten we dit soort branden dan gaan aanpakken? Um... Nou, dan moet je, kijk, op, op dit moment, het enige wat je nu kunt doen is uh, intensief uh, blussen... en uh, hopen dat je je, je blusmateriaal en, en je mensen goed uh, in orde hebt. Op langere termijn, uh, waar je naar kunt streven, is uh, het bosbeheer te in, intensiveren. Dus ook zorgen dat je het bos goed beheert... en, uh, en dat je boomsoorten plant die, die minder vatbaar zijn voor, uh, voor bosbrand. Dus dan, dat je minder uh, dennensoorten aanplant bijvoorbeeld en minder eucalyptus... Ja. Eucalyptusolie brandt uh, zeer goed. Uh, dus dat je dat bos ook, uh, ook mengt met uh, loofboomsoorten... die minder brandbaar zijn voor uh, uh, of minder vatbaar zijn voor brand. Um, en een van de oude methodes die in het verleden ook gebruikt werden... was het, het, soort, het voorbranden. Dus dan uh, probeerde men via kleine branden die gecontroleerd uh, werden... probeerde men uh, de, de hoeveelheid doodhout op de grond uh, te verminderen... Dus dat, dat deed je dan om de vijf of tien jaar. En daardoor werd het bos ook minder uh, vatbaar voor brand. Ja, en heb ik begrepen uh, stukken bos aanleggen, maar ook kale plekken ertussen. Zodat als het brandt, dat de brand dan wordt tegengehouden. Ja, precies. Dat is ook een van de mogelijkheden. Dus dat je in, in dat hele landschap uh, ook stroken vrij houdt. Uh, dat je daar misschien landbouw uh, introduceert weer. Zodat uh, als er een brand is, dat die zich niet zo ver kan verspreiden. Ja. Maar dit zijn uh, nou ja, ideeën die natuurlijk niet nieuw zijn. Hè? Waar, waarom gebeurt dat niet? Op dit moment? Of niet genoeg misschien? Um... Nou, Heel vaak is de, de politieke wil er ook niet. Uh, zodra de branden weer uh, geblust zijn, uh, dan zakt het weer uh, in de prioriteiten. En uh, nou ja, Nu heeft uh, Spanje natuurlijk ook andere economische prioriteiten. En Dan is het heel moeilijk om, uh, om, die, om dat stukje investering... wat er nodig is uh, in het bosbeheer, in het, in het landbeheer... om, om dat uh, ook daadwerkelijk elk jaar weer, uh, weer uit te voeren... Um, maar dat is ook iets wat, wat, wat wij ook als Europese Bosinstituut proberen... om dit soort zaken gewoon hoger op de politieke agenda te krijgen. En dat die aandacht er blijft, ook in tijden als de branden er even niet zijn. Ja, op welke manier doet u dat? Um, nou, we hebben onder andere intensief overleg met de Europese Commissie hierover. De Europese Commissie samen met de lidstaten in Europa die moeten de, de faciliteiten en, de, en de, de programma's in stand houden... om uh, bosbranden te, te monitoren, om ook de omstandigheden te monitoren... en om uh, in sommige gebieden waar de, de risico's heel groot zijn... om ook de investeringen te kunnen blijven doen. Ja. Hebt u het idee dat ze wel naar u luisteren? Um, ja, dat, dat verschuift erg in de prioriteiten tot voor een paar jaar geleden... Was, was dat misschien nog makkelijker dan nu. Uh, prioriteit 1 is natuurlijk nu de economische recessie. Ja. Um, en dan wordt het uh, juist extra moeilijk. Maar ja, op het moment dat de branden er zijn en, er, uh, uh, en de schade er is... Dan, dan staat het weer hoog op de prioriteit. En dan uh, zakt dat helaas weer weg. Ja. Nou, laten we hopen dat uh, de branden in Spanje en Portugal... Uh, ja, een beetje ingedamd kunnen worden. Want op dit moment ziet het er niet goed uit, hè? Nee, nee dat, uh, het grijpt nu heel snel uh, om zich heen. En het wordt, uh, ja, de, als je het niet in het beginstadium uh, in kunt dammen... dan uh, wordt het steeds moeilijker. Ja. Dank u wel. Gert-Jan Nabuurs ja. van het uh, Europees Bos instituut Miss Montreal met Better When It Hurts. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. En die spelen we vandaag met Jacob de Wijze. Nou, zijn naam heeft hij al mee, zou je kunnen zeggen. Uh, 40 jaar uit Marken. En eens kijken of hij inderdaad het nieuws een beetje gevolgd heeft. 44 punten is de hoogste score tot nu toe. Uh, gisteren neergezet, dus nou ja, dat, dat moet kunnen op zich. Als we gewoon kijken naar het gemiddelde, dan ligt het uh, iets daaronder, die 44. Op um, uh, vakantie op het moment? Of? Uh, nee, ik heb op vakantie gehad. Ik ben gewoon even een dagje vrij. Ah, kijk, okay, okay. want je werkt aan de tweede Koemtunnel. Ja. Uh, maar dat werk gaat gewoon door ook in de vakantie? Ja, dat gaat gewoon door. Wel even wel minder op een lage, lage pitje nu, maar uh, het werk gaat gewoon door. En, en wat doe je daar precies? Ik uh, ontwerp en uh, bereken uh, de, de kunstwerken, geluisterd en zo. Oké, okay, luister luistert wel nauw dus. Ja, behoorlijk. Moet hem bij je aansluiten natuurlijk. Ja, het past mooi nu. <laughs> ja. Oké, okay. uh, kijk of je het nieuws ook gevolgd hebt, want dat is het belangrijkste nu. Uh, eerst gaan we de nieuwsfactor bepalen. Moody's verandert de prognose omdat het niet duidelijk is hoe de eurocrisis zich gaat ontwikkelen. De drie landen hebben nu nog allemaal de hoogste rating... wat ervoor zorgt dat ze goedkoop geld kunnen nemen. Maar door de verlaging van de vooruitzichten is er een aanzienlijke kans dat die op termijn omlaag gaat. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de financiële vooruitzichten... van Nederland naar beneden bij de, bijgesteld. Het was stabiel. Maar wat is nu de beoordeling die Moody's gebruikt... voor de economische vooruitzichten van ons land? We zoeken de term die zij gebruiken. Uh, double E? Ja. Het schijnt helemaal niet goed te zijn. Het is negatief. Oh. Ik heb daar nog heel erg op zitten studeren... Nou ja, goed, ze geven als reden in ieder geval aan de hoge schuldenlast van uh, huishoudens... ...de dalende huizenprijzen en de slechte groei vooruitzicht. Dion heeft altijd een beetje moeilijk mee als de kandidaten verkeerd antwoord geven. <laughs> Eigenlijk is dat het gewoon. Kan ik er heel slecht tegen. Kan ik heel moeilijk mee omgaan een harde quiz, Dion, <laughs> dit. Een harde quiz. Uh, vraag 2. Niet alleen Nederland werd in Moody's advies teruggezet van stabiel naar negatief. Dat gold ook voor Duitsland. En welk ander land? Frankrijk? Nee, dit is Luxemburg. Uh, Nederland, Duitsland en Luxemburg hebben nu de best mogelijke beoordeling. Dat er nog wel. Triple uh, E is dat. Tot nu toe was het vooruitzicht steeds uh, positief. Moody's geeft als reden voor de wijziging de onzekerheid over de ontwikkeling van de eurocrisis. Dan gaan we naar vraag drie. Dat is een sportvraag. Gisteren werd het eerste criterium na de Tour de France gereden. Dat gebeurde in Boksmeer. Wie werd daar gisteravond winnaar? Vicenzo Nibali. Dat is helemaal correct. Hij versloeg in de sprint zijn medevluchters... Laurens Stendam en Christian Knees. Die werden tweede en derde. Vraag vier. Er waren minder toprenners dan normaal... omdat zaterdag natuurlijk de Olympische wegwedstrijd wordt gereden. De deelname aan de Spelen van een van de Belgische deelnemers... was lange tijd onzeker omdat hij kampte met een blessure. Gisteren werd bekend dat hij toch zal starten daar in Londen. Hoe heet hij? Tom Bonen, Dat is hem inderdaad. Dan gaan we naar vraag 5. Daar hoort een fragment bij. Wie is hier aan het woord? Nou ja, als je kijkt naar wat ik heb gepresteerd de afgelopen tijd, dan, uh, tja, dan is dat reëel. Ik denk het wel. Ik denk dat ik een, een goede kans maak. Maar uh, ja, we gaan het zien. Uh, Nikki Terrochter. Mm. Nee, dat is nee. niet goed. Oh. Het is Dorian van Rijsselbergen. Ik zou dat het Nicky Terraz was. Ja, Ik snap het wel. Ja. Ik, snap het ook. Ik, ik, ik, ik zit die stem te luisteren. Het leek ook André Kuipers wel. <laughs> die nee, serieus, ja. die heeft ook zo'n stem. Maar het was dus de, de windsurfer, Dorian van Rijsselbergen. Vraag 6. Tennissers Andy Murray en Venus Williams mochten gisteren een stukje met de Olympische vakken lopen. Op welke sportieve locatie deden ze dat? Op Wimbledon. Ja, dat is goed. Dan gaan we naar vraag 7. Daar kunt u maximaal 4 punten verdienen. Um, hints over een onderwerp uit het nieuws is het vandaag een onderwerp. Dus wat bedoelen wij? Uh, u zegt stop, als u het weet. Niet te snel, want uh, geen herkansing. Hier komen um, de fragmenten. We zoeken een onderwerp dus. 4. In Rusland en Canada zijn steden naar mij vernoemd. 3. Sterk. Slijt vast, isolerend en goedkoop zijn mijn positieve eigenschappen. Stop. Gok asbest. Voor twee punten was het... Uh, ik joeg tientallen gezinnen uit hun huizen. En voor één punt... Morgen komt de Utrechtse gemeenteraad bijeen om te praten over mijn vondst. En het antwoord is inderdaad... Asbest. Nou. Wist je dat trouwens dat in Rusland en Canada steden zijn die daarna genoemd zijn? Nee, ik wist het ook niet. Vernoemd naar dit natuurlijke product, CQ de verzamelnaam voor deze mineralen. De Russische stad Asbest en de Canadese stad Asbestos in de provincie Quebec. Nou, leuk weet je toch. Uh, zes zijn het er uh, die we hebben in deze eerste ronde. Dat betekent dat er zometeen acht vragen goed zijn, zijn, nodig zijn om over die hoogste score tot nu toe van 44 heen te komen. We gaan naar deel 2 van de quiz. doen we met Jacob de Wijze, 40 jaar uit Marken. Um, factor 6. Dat betekent dat er in ieder geval 8 vragen goed moeten zijn... om over de 44 punten heen te komen. Maar liever wat meer, want we hebben nog wat kandidaten voor de boeg deze week. Um, we gaan het gewoon doen. 90 seconden de tijd. Veel vragen antwoord geven of pas zeggen. En de vraag moet helemaal worden gesteld. Dat is een van de spelregels. Daar komen ze. De Nieuws en Sportquiz... Welk land heeft maandag laten weten chemische wapens te zullen inzetten... in geval van buitenlandse interventie? Syrië. Is goed. Tientallen Nederlanders zijn gisteren geëvacueerd... van een camping in welk land vanwege bosbranden? Uh, Spanje. Goed. Welke voetbalploeg heeft een uitnodiging voor de Gay Pride afgeslagen? Oh ja, ik zie. Is goed. pvv leider Geert Wilders denkt dat bij de verkiezingen op 12 september... dat hij minstens hoeveel zetels gaat halen? 31. 25 heeft hij gezegd. Elf gezinnen in welke plaats mogen voorlopig hun huis niet in? Omdat er stenen van de gevel zijn losgeraakt. Schiedam. Is goed. In welk land overstroomde een stuwdam? Waardoor zeker 35 mensen omkwamen. Uh, China. Het was in Nigeria. De Venezolaanse president Chavez roept de bevolking op om wat niet te drinken. Kolen. Is goed. Welke Franse autofabrikant wil na verluidt steun van de Franse overheid om een fabriek draaiende te houden? Uh, Renault. Nee. PSA Peugeot Citroën. Welke wielrenner heeft naar nu blijkt in de Tour de France moeten opgeven vanwege een hernia? Kenny van Hummel. Dat is goed. Cody Hayes uit de Amerikaanse staat Ohio heeft zich voor 77.000 euro om laten bouwen tot welke zangeres? Whitney Houston. Nee, Britney Spears. Op welke snelweg is gisteren tussen Amsterdam en Utrecht trajectcontrole ingesteld? Oh, twee. Dat is goed. Treinverkeer rond welke stad heeft gisteravond ruim anderhalf uur stilgelegen door een stroomstoring? Eindhoven. Dat is goed. Welke stad stelt de grens met buurland Syrië open voor vluchtelingen uit dat land? Stad. Welk stad, welk uh, land? Turkije doen. Alles Ah. zullen we nog eentje doen, want eigenlijk is dat ik wel eerlijk dat door de Ik zei de stad verhorring. en ik bedoelde land. Ja, ja. ja, dat zei jij, ja. Ja, jij zei, jij zei stad en je bedoelde land. Nou, <lacht> ja, dat weet je meneer niet. Dus we doen nog één vraag om, uh, om, om die hapering even goed te maken, anders geldt dat in de tijd. Ik denk dat dat eerlijk is. Hoe heet de sporter die in Londen de Britse vlag zal dragen bij de Sir, openingsceremonie? Sir Chris Hoy. Ja, dat is goed. Kijk. Dus die tellen we nog even bij. Negen vragen goed. Komen we op? 54. 54. Nou, dat is in ieder geval de lijst aanvoeren. <laughs> ja, het is wel de lijst aanvoeren. ja. Dat is een U maakt een gebaar van, nou, dat zal wel niet genoeg zijn. Nee? Je hebt er weinig Dat vertrouwen. denk ik niet aan. 54 punten. U krijgt in ieder geval uh, twee kaarten voor beeld en geluid mee. Hier heel leuk. op Mediapark en het boek Andere Tijden Sport. Top. Ja? Ja, heel leuk. Ja, reis terug naar Mark. Gaat heel goed komen. Hartelijk Dank. Half twee is het geweest. Hier is Mark Visser. Rebecca Brooks en Andy Coulson, twee oud-hoofdredacteuren van News of the World, zijn in Groot-Brittannië aangeklaagd. in verband met het telefoonschandaal bij het krantenconcern van Rupert Murdoch. Brooks en Coulson die hebben steeds gezegd dat het afluisteren buiten hen om gebeurde. Justitie eist 20 maanden gevangenisstraf tegen de man die voor een nieuwsite foto's maakte van branden die hij zelf had aangestoken. Drie kwart van de eis van 20 maanden is voorwaardelijk. Justitie acht bewezen dat Dennis V. uit Assen zeker vier branden heeft gesticht. De voorgaat van Bader Hari, die heeft afspraken met justitie gemaakt. De wegsporter die momenteel in het buitenland zit, wil zich vrijwillig op het politiebureau gaan melden. Met de regeling wil Hadi een scène met veel politie op Schiphol voorkomen. Hadi wordt verdacht van betrokkenheid bij twee mishandelingszaken. En secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, die is een van de lopers... die de Olympische fakkel deze week door Londen draagt. Ban Ki-moon gaat donderdag 300 meter met de fakkel door het centrum van Londen lopen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Rem is met zijn sportzomerbus naar Drenthe gereden, want daar is de Drentse fietsvierdaagse. En in het historisch archief zetten we de schijnwerpers op de Nederlandse turnploeg... die meedeed aan de Spelen van 1928. Vivo lissement de sport, avec Sportzomer Radio 1. Don't let the sun catch you crying. The night's the time for all your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear, and with them go all your tears. all the morning will bring joy for every girl and boy. So don't let the sun crying We know that crying not a bad thing But stop your crying When the bed's sing It may be hard To discover that you've been left for another but don't forget that love's again and it can always come again oh don't let the sun catch you crying Don't let the sun catch you crying, oh no. Oh, de oh, oh. Mercy Beat van Jerry and the Pacemakers. Don't let the sun catch you crying. Tijdens de Haarlems honkbalweek heeft een Cubaanse speler de benen genomen. Cuba won zondag de finale tegen Puerto Rico. Maar deed dat zonder Hongballer Aletnis Diaz. Nou nu blijkt, is de man spoorloos. Honkbalcommentator Theo Plachard. Goedemiddag. Goedemiddag. Theo, uh, ja, Cuba kent een uh, streng communistisch regime. Zou dat de reden uh, zijn dat Diaz er vandoor is gegaan? Ja, een vrij verkeer, vrije transfers van het uh, communistische Cuba... naar de commerciële wereld van de Major League in Amerika... is nog steeds niet mogelijk, terwijl de Cubaanse honkballers wel geliefd zijn. Want hongballen kunnen ze. En ze willen graag hun talenten ontplooien en te gelden maken in uh, Amerika... Maar uh, op een normale manier kan dat kennelijk nog steeds niet. Nee, terwijl ze, ze zijn wel op de goede weg. Hè? Wordt wel, het wordt wel wat opener het wordt wel op nog dat gebied. Ja, het wordt, wel nog, het wordt wat opener, maar er zijn nog steeds veel belemmeringen. Echt vrij verkeer is er nog niet. Het is heel erg moeilijk als het gaat om visa... en ook uh, met de achterblijvers, de familieleden... is het niet uh, eenvoudig uh, te regelen. Ook in dit geval deze jongen die hem nu gesmeerd is, om zo te zeggen... Die neemt een behoorlijk risico voor de, de achterblijvers. Die zullen stevig aan de tand gevoeld worden door de volgelingen van president Castro... om eens te vragen hoe dit in elkaar zit en waarom hij dit gedaan heeft. Ja, want zo werkt dat, ja. Zo gaat dat, ja. ja. Wat is het voor speler? Het is een uh, talentvolle binnenvelder, een invielder... die uh, afgelopen week ook heeft uh, meegedaan aan aantal malen. Ook uh, één honkslag geslagen heeft in het toernooi in de wedstrijd tegen Nederland... En uh, kennelijk hebben ze hem in het, uh, in, uh, op het oog als uh, man die graag in, uh, in de Major League uh, terecht zou kunnen. En uh, wat er nou precies gebeurd is, overigens, Diona, daar zijn we nog naar op zoek. Uh, hm? Het is niet geheel duidelijk. Het is gebeurd na de halve finale tussen Cuba en Team USA in Haarlem. We weten niet of hij in de bus gestapt is naar het hotel, of hij in het hotel geweest is... of dat ze hem uh, pas s morgens, zondagmorgen bij het ontbijt miste. Het, uh, Bericht kwam gisteravond laat pas naar buiten. Er is zondag ook niets over gezegd. De toernooidirecteur Vince Mulder op zijn persconferentie heeft het incident niet genoemd. En ook de teambegeleider, en dat is de man die het zou moeten weten, Pablo Nieuw, een haarlemmer die goed Spaans spreekt. Die heeft hier niets over gezegd. En ik denk dat hij toch wel weet wat er gebeurd is. Vorig jaar trouwens is het ook gebeurd in Rotterdam. En toen waren er wel getuigen die hebben gezien dat de Cubaan uit het hotel wegrende, uit de lobby van het hotel... zijn uh, tas en alles uh, achterliet. En toen uh, in een auto stapte, die kwam aanrijden, juist op dat moment. En hij vertrok. En de auto is nooit gevonden. En hij tekende een half jaar later een miljoenencontract in Amerika. Dus het werkt wel. Hey Theo, ik vroeg me nog even af, hè. Is dit nou, denk jij, van, van als dit allemaal klopt, hè, dit scenario... dus dat die jongen inderdaad in Amerika misschien wil gaan spelen... is dit dan van, te van tevoren al voorgekookt? Of is dit een impulsieve actie dat hij daar, uh, daar zijn kop gek is gemaakt in Haarlem? Nee, dit, dit moet voorgekookt zijn omdat, omdat het zo is dat hij zijn paspoort tijdens het toernooi moet inleveren. Daar kunnen ze niet over beschikken, de Kubanen. Dus hij is zonder paspoort het, is hij verdwenen. Nou, dan kom je natuurlijk niet heel ver. Hij moet eerst zien Nederland uit te komen. Hij heeft ook geen geld bij zich. Misschien had hij nog wat geld dat hij verdiend heeft met het verkopen van sigaren. Dat doen ze nog steeds in het hotel. Maar ja, dat is onvoldoende om een ticket te betalen... Dus er zit hier een organisatie achter die hem helpt om over de grens te komen hmm. en verder naar Amerika te gaan. En dan wordt het daar allemaal al geregeld verder. Voorlopig weet nog niemand precies wat er gebeurd is, of in ieder geval ze zeggen het niet. Nou, we moeten, we moeten het bericht, zoals ik al zei, gisteravond was laat naar buiten. En we zijn ja. op zoek naar, de, naar die teambegeleider om te kijken of hij iets kan vertellen. Politie Haarlem heeft ook geen informatie op dit moment. We weten het gewoon niet. Maar nee. hij is wel zeker dat hij, dat hij weg is. En zijn twee voorgangers die het al eerder hebben gedaan. Ja, die een heeft een contract getekend van 30 miljoen bij de Cincinnati Reds. En de jongen van die het vorig jaar wegliep, een 19-jarige pitcher, Concepcion Perez. Die tekent een contract voor vijf jaar bij de Chicago Cubs voor naar verluidt 6 miljoen dollar. Dus die is toch de moeite waard. Ja, let me Diaz kan heel goed terechtkomen. Ja, daar hoopt hij op. En... Uh, en we gaan ervan uit dat dit een vooropgezet plan is. En dat ze hem op het oog hebben. Dat ze hem, hem willen hebben. En kosten nog moeite sparen om hem naar Amerika te krijgen. En het zou me niet verbazen. Het is nu juli dat we ook hem over een halfjaartje ergens zien opduiken. Bij een proforganisatie in Amerika. Dankjewel. Theo Plasjaar. Ja, prem uh, 1, ja, ik Prem was in uh, Twente vanochtend, is nu doorgereden naar uh, Drenthe, want daar is het. En ik weet dat ik ben daar geboren ooit. Uh, de Drentse Fietsvierdaagse, Een groot evenement, prem. Ja, Jurgen, na de herrie uit de kerk in Haarlem Gisteren de, de rust van de week. Als je dit <laughs> hier kijkt, het is prachtig, 26 graden in de zon. Ik sta onder de molen in de wijk, daar weet je alles van, Jurgen. Ja, ja, zeker. Ja, nou, en het is, het is prachtig omgeturend. Het zal een heleboel vertellen. Eerst naar uh, iemand die hier kwam. Goede dag, mevrouw. Bij u moet ik afstempelen, hè? Ja, u mag mij afstempelen. Maar ja. controleert u dan of ik met de auto ben of met de fiets? Nee, dat ga je niet controleren. Maar ik ga er vanuit dat iedereen dan nou ook met de fiets is. Nou, ik zal het even controleren. Mevrouw, u komt afstempelen. Oh. -oh. Dat is drinken. Dat klinkt niet he. goed. Ja. Binnen de drinken. Oh jee. Ja, Prem! Wat zei je? Ja. Nee, Prem, we, de verbinding is heel raar. Je bent ook heel oh, ver weg, natuurlijk. Oké, okay, maar... wacht even, Paul Rijman. Ik ga, en, wordt het dan nu binnen ja, nou, ja, dit is goed. Paul Rijman is oh, man ja, de man met de stofjas die dan bedoel die, bedoel. die verbindingen legt en dus zo tussen Drenthe in dit geval Hilversum. Nee, dat is Paul Rijman, onze technicus. Maar volgens mij probeert iemand te. Ik ga even door. Uh, met, wie, met wie? Nee, dit samen. Met Openoma. Oh, met u dat? Ja. ja. En hoe nee. moet u uw kleindochter dwingen? Moet moeten dit even opnieuw doen, jongens. We gaan even proberen opnieuw de verbinding te leggen met Drenthe, met Prem. Want zo komt het helemaal niet uit de verf daar. Dus we gaan even een liedje draaien en dan komen we zo terug bij Prem in Drenthe. Rotterdamse groep De Kik is dat een springlevend. We wachten even op die verbinding met Drenthe, De Wijk. Want daar is hij, Prem Radakishoum. Maar het is nog niet helemaal goed, dus daar moeten we nog even op wachten. Wij praten deze hele week in aanloop naar de Olympische Spelen... over olympische verhalen in ons historische archief. Vandaag gaan we een heel eind terug in de tijd. We komen uit in 1928. Olympische Spelen in Amsterdam. Sporthistoricus Wilfred van Buren is onze gids vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, 1928. Waarom zijn we in 1928 beland? 1928 is interessant, omdat nou ja, de Spelen waren in Amsterdam toen... Um, ik wil het vooral hebben over de dames Turnploeg, die toen een gouden medaille won. En het is ook interessant, want die spelen zijn eigenlijk een kleine doorbraak voor de vrouwensport op de Olympische Spelen. Goed, we gaan het hebben over die vrouwen Turnploeg, de gouden vrouwen Turnploeg. Um, was dat logisch dat zij zo goed zouden zijn op de spelen? Nee, dat was helemaal niet logisch. Uh, ik moet ook zeggen, dat was de enige keer dat een Nederlander man of vrouw op de Olympische Spelen überhaupt een medaille won bij het turnen, dus dit was echt iets heel bijzonders. Ja. Um, het was ook bijzonder omdat de trainer van de ploeg, Gerrit Klerenkoper... een Joodse diamantslijper en uh, trainer van uh, dames en mannen, turnsters... Turners, um, besloot dat die vrouwen die konden eigenlijk best net zo vaak gaan trainen als de mannen. En dat hield dan in dat ze twee keer in de week, in die tijd... maar het was heel veel, uh, gezamenlijk gingen oefenen... En ze gingen ook nog oefenen buiten. En dat was ook slim, want de wedstrijden waren op het grasveld van het Olympisch Stadion. Dus de voorbereiding was in ieder geval prima geweest. Ja, dus het lag allemaal in handen van Gerrit Klerikoper, eigenlijk, die de, gouden medaille. Ja, dat was een, nou niet. De, de dames moesten het natuurlijk zelf doen. Vijf vrouwen, jonge vrouwen uit Amsterdam en Den Haag. Uh, maar Gerrit was wel een belangrijke stimulator, absoluut. Ja. ja. Um, Gerrit Klerikoper, later in de oorlog is hij omgekomen. Net als, overigens, uh, vier vrouwen uit het team. Ja, dat klopt. Het team bestond uit tien vrouwen plus twee reserves. En um, ja, die hebben niet heel lang van die gouden medaille kunnen uh, genieten. In, nou ja, laten we zeggen van 1928 tot begin jaren 40. Um, vier plus nog een reserve... Uh, turnsters waren van Joodse kom af, die zijn allemaal uh, weggevoerd en uh, vermoord in concentratiekampen. En hetzelfde gold eigenlijk voor Gerrit kopen. Dus je kunt zeggen van van de toppen van de Olympus naar de hel van Sobibor. Ja. Ja. Ja, is, is er veel over die mensen bekend tot het moment dat ze werden uh, gedeporteerd? Er is niet zo heel veel van bekend. Het is wel zo dat uh, sportschrijver Erik Brouwer... die heeft uh, een tijdje geleden een aantal brieven tevoorschijn getoverd... uit het archief van de familie Klerenkoper. Dus we ja. weten ook van correspondentie, nog vanuit Duitsland ook... Uh, ja. naar, uh, naar de, de familie. Uh, wat ook interessant is, is dat niet zo lang geleden... in 2010 zijn er een aantal zogenaamde stolpersteinen, dat zijn struikelstenen, dat is een, uh, ja, een gedenktekentje, die zijn gemaakt door een Duitse kunstenaar en die zijn geplaatst in de straat waar die mensen weggevoerd zijn in Amsterdam. En dat zijn ook struikelstenen, want je moet je echt ook bukken wil je dat tekstje lezen. Een soort messingplaatjes in de straat gegraveerd in de Indische buurt in Amsterdam weet u wat erop op staat? Ja, daar staat de naam van die figuur op uh, de datum, de datum waarop ze weg zijn gevoerd. Hm. Ja, dit zijn uh, uh, ja, hele indringende verhalen. Hè? Ze, de, en nog steeds wordt daar eigenlijk veel over gesproken: hè? over die ploeg, over die turnploeg in 1928. Misschien juist ook wel door wat er met uh, vijf van hen is gebeurd. Ja, en ja, dat is natuurlijk een heel nafrant en uh, triest uh, verhaal. Zeker. Ja. ja. Um, Ploeg was ook interessant, nog even om daarop terug te komen... omdat dus de vrouwensport, hè, dat was echt een doorbraak voor, voor de vrouwensport 1928. Wat, wat, moesten ze, wat moesten ze daar doen? Want dat zag er natuurlijk heel anders uit dan nu. Ja, dat zag er zeker heel anders uit. Er zijn ook veel beelden van... als je alleen al kijkt naar de kleding, hè, dat is toch allemaal... en dan zijn er zijn wel korte broekjes aan, dus het was eigenlijk nog tamelijk uh, indecent voor die tijd... Uh, dat gaat buiten. Er waren drie oefeningen uh, voor, voor die ploeg. Ze hadden een vrije oefening en met de hele groep tezamen. Er waren toestel oefeningen en er waren sprongoefeningen. Waarbij vooral op het laatste onderdeel in Nederland veel beter was dan de andere ploegen. Ja. Hebben ze daar het verschil gemaakt? Nou, eigenlijk waren ze bij de vrije oefening nog een beetje achter op Hongarije. Maar bij, bij die sprong was het evident dat uh, geen andere ploeg hen meer in ging halen. Ja, ik zit me even voor te stellen hoe dat er dan uit heeft gezien. Dus uh, uh, hoe die onderdelen eruit zagen. Ja, echt heel anders dan nu. Kijk, er, er waren dus ook dingen... er werd gebruik gemaakt van knots, er waren ook sprongen... er waren dingen als een ratslag, en, en, en, en, en, dat, dat, dat mm -hmm. hoorde er ook bij. Maar die vrije oefening, daar kon eigenlijk, dat was heel vrij. Dus men bewoog groepsgewijs en deed passen... en allerlei ja, gymnastische toeren. Maar zijn zij ook belangrijk geweest uh, voor sport en vrouwen? Kunt u dat zeggen? Uh, nou, laat ik zeggen, het is meer een soort symbolische betekenis... hebben ze gehad. He, 28 deed op die Spelen... Uh, was er voor het eerst atletiek... en was ze voor het eerst turnen. Twee belangrijke sporten. He, de coubertin, de grondlegger van de IOC... had dat heel lang tegengehouden. Daarvoor was ze al wel door een aantal vrouwen... gezwommen en getennist. Maar 1928 deden vrouwen echt serieus mee... op de Olympische Spelen. En je moet je voorstellen dat die turnploeg... ja, die heeft een kortstondige bekendheid gehad. Hè. Het zijn, we kennen die mensen niet zoals we Fanny Schoen of Ellen van Lange kennen. Maar nou ja, daarom is het ook denk ik belangrijk dat zo'n verhaal naar voren gehaald wordt. En dat heb ik trouwens ook gedaan in het boek Hollands Goud. Dit verhaal staat in het boek Hollands Goud. Heb ik samengesteld, uh, staan verhalen in van alle Olympische kampioenen. Ja, maar het is misschien dus wel goed geweest... voor de emancipatie van de vrouw, misschien zeker toen de tijd... Ja, zeker. Omdat er eh, sportende vrouw werd nog steeds, daar werd gek tegen aangekeken. Ja. Men, ook artsen waren het er niet over eens die dachten: van uh, nou, dat kan slecht zijn, bijvoorbeeld voor de vruchtbaarheid van een vrouw. Ja, als moesten veel sport, ze dat nou wel doen? Ja. Moesten ze dat nou wel doen? Zeker een uh, getrouwde vrouw of een moeder, dat werd uh, niet passend geacht. Alhoewel voor turnen, daar was men wel over eens. Hey, dat, was ook, dat werd meer opvoedkundig gezien, dat, dat, dat, dat was netjes als men tenminste niet al te uh, bloot gekleed was. En um, Turn uh, was ook goed tegen slappe spieren... tegen ruggengraatsverkromming. Uh, zo dacht men althans in die tijd. Ja. Um, maar het is, het is een mooi moment ook... in die emancipatie van de vrouw in de sport. Zeker als je kijkt naar hoe dat... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat tegenwoordig... die, die emancipatie bijna voltooid is. Bijna? Bijna. Ja, <laughs> uh, kijk, nog niet bij alle toernooien verdienen vrouwen hetzelfde prijzengeld als mannen. Als je daar ja. bijvoorbeeld naar kijkt. Het aantal vrouwelijke deelnemers aan de Olympische Spelen is toch ruim boven de 40 procent. Uh, en, niet onbelangrijk, in Londen, deze Spelen, hebben we nu ook een sport waar heel lang gedacht wordt. Van, nou, dat is niks voor vrouwen. Uh, boksen. boksen staat ook op het programma. Dus ja, ik vind dat toch wel een... Uh, een belangrijk moment. Bij de vorige spelen waren het vooral de vrouwen die de medailles pikten voor Nederland. Precies. Aha. Ja, zeker. <laughs> uh, nee, Nederland uh, <laughs> kan misschien beter vooral inzetten op uh, vrouwen. vrouwensport. Uh, in uh, Beijing waren zes van de zeven gouden medailles voor Nederland... ...werden door vrouwen behaald. Ja. ja. Nog heel even, de, we, uh, we hebben het gehad over de vrouwen die de oorlog niet hebben overleefd. Ja. Er zijn ook wat turnsters uh, uit die ploeg die de oorlog wel hebben overleefd. Wat is er van hen geworden? Ja, er is één uh, Joodse vrouw, Elka de Levi, die heeft de oorlog wel al overleefd. Die heeft in betrekkelijke anonimiteit de rest van haar leven doorgebracht. Er was ook een uh, turnster, Alida van de Bos. Uh, die is op een gegeven moment wel heel bekend geworden, vooral omdat ze heel oud werd. Hm. Uh, die is een paar jaar geleden overleden. Toen was ze ouder dan 100. Toen was ze ook nog het oudst levende uh, lid van de Olympische familie, zal ik maar zeggen. En die werd toen ook ja, veelvuldig geïnterviewd, in het zonnetje gezet, kreeg een onderscheiding van uh, het IOC. Ja, Dus de erkenning was er nog. De erkenning ja. kwam er uiteindelijk wel. Ja, die anderen hebben helaas niet lang genoeg geleefd om dat uh, nog een keer mee te maken. Wilfred van Buren, uh, samensteller van onder andere het boek Hollands Goud. Uh, mooie olympische uh, verhalen, uh, mooie herinneringen. Dank u wel in het historisch archief. Graag gedaan. Dan gaan we weer naar uh, Drenthe toe. De Drentse fietsvierdaagse is bezig. En dat is uh, de reden waarom hij daar naartoe gaat. Uh, de wijk, daar is die in het zuiden van Drenthe. Die verbinding is nog steeds niet optimaal. Dus we gaan het gewoon via de telefoon proberen met Prem Radakishun. Ja, Jurgen, het is sabotage vanuit het westen tegen het prachtige land Jij hebt dit Drenthe-Land al verlaten, verraden, bent in het hulpverkund gegaan. En, en dan wordt er nog dat openlijk gesaboteerd. Maar, we waren bezig met de stempels, mevrouw. Hoe heet u? Rita. Oké, okay. en u moet dus hier stempelen. Hoeveel mensen doen er mee aan? Want dit is, als je hier in Meppel stopt, doe je de route. Ja, hier komt de route langs, 30 kilometer, 40 kilometer, 60 kilometer zelfs. Dus. En die gaan allemaal hier stempelen Okay, en u ja. controleerde dat niet of je met de scootmobiel, de elektrische fiets of de gewone fiets Nee, bent. dat ga ik niet controleren. Nee, nee. nee. Ik ga dat goed vertrouwen. Ja, want ja, kijk, als je op de elektrische fiets rijdt, kan Jurgen het ook rijden. Dan is er niets aan. Nee, maar dat, dat, dat mag dus wel. Iedereen mag een zwag fietsen. Ook elektrische fiets. Het gaat meer om de gezelligheid. Daarom, ja. Daar gaat het om. Oké, okay, ja. we gaan even verder, want dan kom je hier bij je prachtige stand... En dan staat er grenzeloos kunstverkennen. Dag mevrouw, wie ja, bent u? Aan van der Ziel ben ik. Okay, u bent ook bestuurslid toch van de fietsvierdagen? Ja, ook nog. Okay, en en het is dit een manier eigenlijk, want er zit geen enkele druk op. Je kan er uren over doen. Ik heb wat mensen gesproken. Die zijn vanochtend om negen uur ze de 40 kilometer gaan fietsen. Zit er uur gebak te eten daar? Goed toch, en... daar doen we het ook voor. De ondernemers wat dan hebben. Ja, maar u moet toch ook een beetje een soort tijdslimiet hebben? Want dit is echt maar gewoon maar een, een niet voorstellende ja. toer, toch? Ja, van gezelligheid, Dat ziet u ook. Heel veel mensen onderweg, men spreekt elkaar soms voor de tigste keer en uh, geniet van de omgeving en gelukkig van het mooie weer. Ja, maar die jode, die is sportjournalist en die vindt dat als iets geen tijdslimiet heeft en geen drukker op heeft, dat het iets voorstelt. <lacht> hebben wij bewust voor gekozen om dat niet te doen. Er zijn al zoveel prestatietochten, daar gaan we niet de concurrentie mee aan. En u zit hier reclame te maken voor de kunst. Wilt u even aan de luisteraars vertellen, want we staan naast de molen in de week, die komt in 1829. Waar kwam die oorspronkelijk vandaan? Dat is niet helemaal duidelijk, want er staat dat hij gebouwd is inderdaad in 1829. En uh, vroeger had je ook vaak de boerderijen werden weer gebouwd van stenen van andere boerderijen. Dat ja. was uh, heel goed in hergebruik. En het is hier een fantastisch dorp. Ik vind dat alle Nederlanders hier zeker een keer moeten komen. Maar er zit ook reclame te maken voor de kunstroute. Ja, er komen hier nou heel veel mensen langs die van fietsen, van wandelen, van buiten zijn houden. Onze kunstroute in september, van 13 tot 30 september, drie weekenden lang... In de wijk en in Eijhorst, 8 kilometer, www.bw.grenslooskunstverkennen.nl www Nou, heel veel succes, daarmee ik ga naar de voorzitter. Uh, dag, wie bent u? Ik ben Jan Mastwijk uit Hogeveen. Ik ken u als tweede Kamerlid. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook nog een tijdje gedaan, van 2002 tot 2010. Ja, wat gaat u stemmen de de verkiezing? Ja. Nou, daar moet ik nog eens even goed over nadenken. Er is natuurlijk een partij die mijn volk recht, dat is de CDA. Ja. Maar dat gedoe met die 130 kilometer op de A2, daar moet ik toch nog eens even goed over nadenken. Gaat u dan GroenLinks stemmen? Een oud-CDA Tweede Kamerlid die GroenLinks nou. gaat het stemmen? De enige overeenkomst tussen CDA en GroenLinks is het Groene, maar... Uh... Die partijen worden ook regelmatig hommelers, dus dat moet je ook, denk ik, niet zijn. Maar nou, u, u ziet er een stuk, waar ik kan het zeggen, beter uit dan toen ik u jaren geleden zag als Kamerlid. Was u wat, wat gestrester? Wat, u ziet er ja, bijna goddelijk uit, zou ik zeggen. Nou, u vriendelijke je is een compliment. En dat komt van het wonen in Drenthe, kan je vertellen. Ja. Maar Jan, hoeveel mensen doen mee aan deze... Nou, wij, wij hebben elke dag nog nieuwe inschrijvers. Mensen hebben toch zoiets van één of twee dagen. Dat kan namelijk ook, hè. je bent niet verplicht om vier dagen. te Ik denk dat wij vrijdag... 14.000 in heel Drenthe overschrijden. Pardon, 14.000? Dat is een 1 en 4 met 3 nullen, inderdaad. En hoeveel mensen komen er vandaag zo bij de week langs dan? Nou, ik denk dat dat tussen de 1.000 en 1.200 1300 is. En kunt u me uitleggen, want ik zie opa's met kleinkinderen, uh, uh, jongeren, ouderen. Wat is de charme? Waarom doet U, u heeft ook prachtig, uh, prachtig weer natuurlijk. Ja, we hebben uh, uitstekend weer. Dat is ook wel eens anders geweest. Maar het grote, uh, het, het leuke aan de Drenthe fietsdagen is... alles kan en niets moet. Wij hebben tussen de 6 en 800 vrijwilligers... De tempelaars die je hier ziet, de mensen die het verkeer regelen. En je hebt jouw verspande plakkers. Allemaal vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen transitie En die maken het zeker op zo'n dag als vandaag waar normaal niks moet. En alles kan. Eén grote feest. Ik ga, ik ga even, want ik zie hier heel jongen. Oh, oh, ik ga naar het uh, dag. Mag ik jullie wat vragen voor de radio? Hoe oud ben jij? Acht. Hoeveel kilometer fiets jij? Dertig. Dertig kilometer. Samen met wie? Mama en oma. En, en mijn broertje. En, en Fiet, hoe oud ben jij? Vijf. Fiets jij zelf of zit je bij mama achterop? Ik zit zelf. Fiets zelf. Zit je echt zelf? Ja, maar Fiet echt zelf. En 30 kilometer? Helemaal alleen. Nou, weet je wat, wat is je naam? Want dan gaan, we, dan gaan we jouw naam onthouden als je later een grote wielrenner wordt. Wat is je voornaam en je achternaam? Voorname is Jordi. En mijn achternaam is Goorza. Jordi, hoe? Jordi Goressen. Oké, okay, die naam opschrijft de Dione, vijf jaar oud en hij fietst al 30 kilometer. Dit wordt later een groot wielrenner, denk ik. Jordi Goressen. Jurgen uh, en Dione, niet vergeten vanavond het 5 over het Nederland heen. De <laughs> laatste aflevering van je kunt het niet meenemen. En morgen is de laatste bijdrage aan de Radio bij jullie. Dus tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Ja, nog even klagen over stemadvies op de radio, of wat dan ook. Je mag over van alles klagen, zeg maar 0800-1101, klagen, vragen, alles mag. Er was gisteren een man, die wilde graag jurylid zijn in onze quiz, Wij zijn aan het onderzoeken waar de juryopleiding in Nederland plaatsvindt. <laughs> daar gaat hij morgen berichten <laughs> over kan hier stage lopen, vanaf, stage vanaf morgen. 0800-1101, dat ja. nummer mag u draaien of drukken. Nu, uh, hij rent naar de andere kant. Dan... 8x6 is 48, dan kan je al meedoen. Ja, precies, dat is belangrijk. En dan straks tegen... Tegen half zes is het ook op de radio te horen in de Radio 1 Sportzomer.